Het wetenschappelijk onderzoek blijkt volgens de GGD dat door ruime beschikbaarheid en een lage prijs van drank mensen meer gaan drinken. Verder pleit de Vries opnieuw voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol van 16 naar 18 jaar. De huurders van Vestia hebben de directie een brief geschreven waarin ze hun beklag doen over het wanbeleid bij de noodleidende woningcorporatie. De landelijke huurdersraad Vestia eist in de brief dat de dienstverlening op peil blijft. De huurders zijn bang dat de aangekondigde reorganisatie zal leiden tot leegstaande, dichtgetimmerde huizen en verpauperde buurten. Ook houden ze rekening met huurverhogingen. De huurders komen volgens de raad op de laatste plaats en dat is onaanvaardbaar. Ze eisen daadwerkelijke invloed op de reorganisatie. Vestia kwam in de problemen door risicovolle financiële producten. Om het bedrijf weer gezond te maken, wil de corporatie onder meer 10% van de medewerkers kwijt. Zorgpersoneel dat slachtoffer is van agressie kan nog dit jaar makkelijker anoniem aangifte doen. Aan de aangifte wordt een nummer gekoppeld dat niet is te herleiden tot de persoon die aangifte doet. Zo heeft minister Opstelte in de Tweede Kamer gezegd. De naam en het adres van de bedreigde persoon moet in alle gevallen geheim blijven. Vorig jaar kreeg driekwart van de ziekenhuismedewerkers te maken met agressie of geweld. 95% van hen deed geen aangifte. Vaak speelde daarbij angst voor een tegenreactie een belangrijke rol.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 maar heeft daarover nog geen contact gehad met de minister. Het weer zonnig en droog, met alleen in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. 22 graden wordt het aan zee, 28 graden in het binnenland. De wind is matig en komt uit het noordoosten. Ook morgen en in het Pinksterweekend is er veel zon bij iets lagere temperaturen. Aan de B-verkeersinformatie staan nog 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A10 West... De files die opvallen op de A2 Den Bosch Amsterdam voor Maarsen 6 kilometer. Daar staat een bus stil, de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 richting Amsterdam voor Knopert Koenplein 6. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoppen Baddoeverdorp 15. De ring van Amsterdam, de A10 Noord en Oost richting Den Haag... tussen Kadoelen en die we meer 17 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Roosendaal en Antwerpen. rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. In wie schoenen zou jij willen staan deze week? In die van Tofik Dibi? Jolanda Sap? De nieuwe Griekse minister van Financiën? Of, of misschien de trainer van Bayern? Deze week toch maar gewoon een paar lekkere nieuwe schoenen op Omoda bestellen, dachten wij. Omoda.nl. Denk je aan schoenen? Denk dan aan ons. Eh, um, hoe heet jij ook hoor? Ja, hallo, sorry hoor. Ik ga toch echt niet langer mijn tijd verdoen. Dit is de ergste blind date ooit. Sorry.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 Het NOS Radio journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Vanmiddag in de Tweede Kamer het verantwoordingsdebat. Dat zou dan moeten gaan over het financiële beleid in het afgelopen jaar. Maar ja, er zijn in september verkiezingen. Straks speel van de A-fractievoorzitter Diederik Samson. We gaan eerst over. Allemaal. Ook als we slechte cijfers hebben, nooit meer blijven zitten op de middelbare school. Iedereen moet over, vindt CNV Onderwijs. Vakbond wil dat er een proef komt om het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs tot een minimum te beperken. Voorzitter Michel Roch van CNV Onderwijs, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet iedereen over? Waarom moeten ze niet meer blijven zitten? Nou, wat we in Nederland zien is dat ontzettend veel leerlingen blijven zitten. Veel meer dan in landen om ons heen. Uh, 5% van alle leerlingen per jaar. En 1 op de 4 leerlingen doet dat ergens in zijn onderwijscarrière. En wat we zien is dat leerlingen daardoor gedemotiveerd raken... Uh, zich uh, vervelender uh, gedragen in, uh, in de klas. En uh, nou, dat is eigenlijk wat wij uh, willen voorkomen. Het onderwijs uh, willen we met elkaar omhoog krijgen, dat niveau. En uh, dat kan door gerichter uh, te werken... in plaats van leerlingen maar uh, te laten zitten. Mm, wacht even. Je blijft toch niet zomaar zitten? Dan doe je toch gewoon niet genoeg je best? Nee, tuurlijk. Dat is via het systeem wat wij dus inderdaad hebben. Uh, maar het is lang niet altijd zo dat leerlingen hun best niet doen. Het kan ook zo zijn dat je hartstikke goed bent in beta-vakken, maar gewoon wat last hebt met talen. Nou, Wat we dan zouden willen is dat er extra arrangementen komen. Dus gericht op datgene waar de leerling dus moeite mee heeft. In dit geval bijvoorbeeld talen. En ervoor zorgen dat die leerling tijdens het jaar daar extra aandacht voor krijgt... Misschien in de zomervakantie uh, een extra uh, cursus volgt, of gewoon overgaat. En dan in het jaar daarna, uh, dus uh, die extra aandacht of huiswerkbegeleiding. Ja, maar hoe zit het met de demotivatie in dit nieuwe systeem dan? Want dan is er dan nog wel iets om voor te werken, om over te gaan bijvoorbeeld. Nou, uh, wat er zeker uh, uh, zou werken is dat leerlingen dus weten dat ze uh, niet naar die extra huiswerkbegeleiding hoeven of dus niet uh, naar uh, die summer school uh, hoeven als ze maar hard genoeg geen best doen. Dus het lijkt me een hartstikke goede stok achter de deur. Ja, maar er komt natuurlijk een moment dat je er misschien achter moet komen, misschien vast moet stellen dat de achterstand niet ingehaald is. Uh, wat zeker. gebeurt er dan met zo'n leerling? Nee, ons uh, voorstel is ook zeker niet om uh, per definitie niemand meer te laten zitten. Daar moet je gewoon realistisch in zijn. Er zijn leerlingen die het gewoon nodig hebben om een jaartje over uh, te doen. Die moeten dat vooral ook blijven doen. Dit systeem wat wij voorstellen is er eigenlijk echt op gericht. Uh, de leerlingen die het dus werkelijk uh, wel kunnen, maar net niet halen om daar extra in te investeren. En zo doen we, uh, dus dus ja, die demotivatie te voorkomen... en dat onderwijsniveau, wat we allemaal willen, wat omhoog te krikken. Hm. Nog een praktisch probleempje. Meeste zittenblijvers zitten in de vierde klas van de HAVO. Als je ze dan toch uh, met alle middelen meeneemt naar de volgende klas... komen ze direct in de eindexamenklas terecht. Is dat wel handig? Nou, dat zou dus uh, een van de zaken kunnen zijn... die we dus in die experimenten uh, ontdekken. Wat wij voorstellen is dat scholen... Ik heb een aantal voorbeelden genoemd van hoe we het kunnen aanpakken. Maar er zijn vast nog veel andere en misschien nog wel veel betere voorbeelden. Wat we vragen aan de overheid is zorgen voor faciliteren dat er experimenten uitgevoerd kunnen worden. En misschien komen we er wel achter dat dat dus niet kan in het laatste jaar voor het examenjaar. Maar misschien dat dat met een gericht aanbod ook kan. Laten we daarvoor in die experimenten kijken hoe we dat het beste kunnen oppakken. Goed. Hartelijk dank, Michel Rog van CNV Onderwijs. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar het verantwoordingsdebat. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met premier Rutte... en minister de jager van Financiën... over de financiële huishouding van het afgelopen jaar. Um, maar wordt het inderdaad terugkijken of voor uitblikken... bij dit zogenoemde verantwoordingsdebat? Het traditionele debat kwam de afgelopen jaren... onmoeilijk van de grond. En nu staan er ook nog verkiezingen voor de deur in september. We praten erover, ik zei het al eerder... met fractievoorzitter Diederik Samson van de PvdA... de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer. Meneer Samson, welkom in de uitzending Goedemorgen. Verantwoordingsdag. Um, gaat u veel terugblikken of vooral veel vooruitkijken? Nou, allereerst terugblikken, uh, want het is verantwoordingsdebat over het jaar 2011. En dat is het enige hele jaar dat dit kabinet Rutte heeft gezeten. En dan is er alle reden om eens uh, streng, stevig terug te kijken. En wat wordt dan uw thema? De economie. Ja. Uh, ja. Toen, oh. ja, toen Rutte begon... Zei hij, altijd uh, de economie, hè? Nou dat, is, nou, dat is niet helemaal het geval, maar deze keer is er wel goede redenen voor. Want toen Rutte begon in 2010, toen voorspelde hij... dat Nederland sneller zou gaan groeien dan België en Duitsland. Letterlijke woorden van premier Rutte bij de presentatie van zijn regeerakkoord. En ja, nu, anderhalf jaar later, staan we naar de ruïnes van die voorspelling te kijken. Nederland is namelijk in een recessie beland... En daar zijn redenen voor van binnenlandse aard. En daar gaan we het kabinet op aanspreken, want dat hoort zo. Ja, dan noemt u ook al eventjes Duitsland. Duitsland doet het erg goed op dit moment. De export trekt enorm aan, verdienen goed geld. Maar dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Duitsland heeft in de jaren hiervoor bezuinigd en hervormd. En zijn daardoor concurrerender geworden ten opzichte van andere landen om Duitsland heen. Dat zou een recept kunnen zijn voor Nederland, maar volgens mij kijkt u daar anders tegenaan. Ja, dat klopt. Want als je goed kijkt naar wat Duitsland werkelijk heeft gedaan... dan is daar inderdaad loonmatiging geweest. Ongeveer dezelfde als die wij in de jaren daarvoor hebben gedaan. Duitsland heeft wat dat betreft een inhaalslag gemaakt. Stond er een decennium geleden ook heel slecht voor wat dat betreft. Maar Duitsland heeft ook geïnvesteerd in maakindustrie. in industrie bijvoorbeeld eh, op het gebied van duurzame energie. Hun auto-industrie blijft goed draaien. Duitsland heeft zich gerealiseerd dat om te kunnen groeien... je moet ook moet kunnen investeren en moet blijven investeren... En de bezuinigingsopdracht die Rutte zichzelf heeft gesteld uh, in 2010... Ja, die heeft dus aafrechts gewerkt. Want juist Nederland is daardoor in een recessie beland... terwijl Nederland normaal gesproken altijd gelijk optrekt met Duitsland. Dus ook logisch, als het in Duitsland goed gaat... dan verkopen wij veel spullen aan Duitsland. Dat doen we ook. Uh, de export van Nederland trekt ook aan. Maar tegelijkertijd stort de binnenlandse besteding... onze consumentenbesteding, en die stort in. en de woningmarkt zit volledig in het slop. En daar komt onze recessie vandaan... En helaas heeft Rutte maatregelen genomen die dat verergeren... en heeft het onlangs gesloten akkoord nieuwe maatregelen voorgesteld... die de recessie alleen maar zullen verlengen. Ja, en ik heb alle reden om daar streng op terug te kijken. Ja, u geeft het al even aan, de loonkosten. Hè, die In Duitsland uh, hebben ze die in de hand weten te houden. Misschien hebben ze hier de teugels wel iets te veel laten vieren. Is dat voor u ook een thema omdat... um, Nee, ah, te niet, pakken? Per se. niet per se. Want juist oh, nu moeten we niet concurrerender we... worden dan? Nou ja, als u goed naar Duitsland kijkt, dan heeft u gezien dat in de afgelopen week... in Duitsland op dat punt nou net een hele belangrijke beweging heeft gemaakt. 4% loonstijging in de metaalindustrie, dat is een auto-industrie. Daar werken miljoenen mensen in Duitsland in. De grootste vakbond heeft 4% loonstijging gevraagd en gekregen. Ja, maar met dat, aanmoedig, dat, dat kan met aanmoediging van de regering. Ja, dat kan inmiddels. Maar de lonen zijn in eerste instantie wel omlaag gebracht. En die slag heeft Nederland niet gemaakt. Hebben we daar niet een slag verloren? Heeft Rutte en ook de PvdA en de vakbonden daar niet de verkeerde stap gezet? Nee, als u goed kijkt naar onze loonkosten en de uh, productiviteit van Nederland... is dat niet ons grootste probleem. Ons grootste probleem is juist de besteding van consumenten. Alle statistieken laten dat ook zien. Het afgelopen jaar is het consumentenvertrouwen met 32 in elkaar gesodemieterd. Nergens in Europa is het consumentenvertrouwen zo snel gedaald. En dan zegt premier Rutte, zegt, ja, maar als ik dan nieuwe maatregelen aankondig... die de begroting op orde zullen brengen... dan zal het consumentenvertrouwen wel terugkeren. Quot non, want afgelopen week daalde het consumentenvertrouwen verder... met als belangrijkste oorzaak... Al die maatregelen, zoals een BTW-verhoging, zoals het afschaffen van de belastingvrije kilometervergoeding, die consumenten dus nog verder wantrouwend maken ja. en de hand op de knip laten houden. Ja, nou zegt u, neemt u, moeten we een voorbeeld nemen? Zegt u aan Duitsland? Zet u dan uw kaarten op uh, mevrouw Merkel of toch nee. op uh, François Hollande? Nou, ik zeg niet zozeer dat we een voorbeeld moeten nemen aan Duitsland in zijn algemeenheid... maar ik heb wel een aantal goede dingen in Duitsland gezien die wij in Nederland ook zouden kunnen doen... want we hebben in Nederland ongelooflijk veel kansen om uit die grauwsluier van die recessie te komen. Als je kijkt naar de regio rond Eindhoven of rond Wageningen of in het noorden van het land... Energy Valley heet het daar, regio's in Nederland hebben ongelooflijk veel kracht die aangesproken kan worden... maar dan moet je als overheid wel mee willen doen... En Rutte leidt een overheid die er het liefste niet wil zijn. Dat is zijn visie op de samenleving. Wij hebben een totaal andere. En vanmiddag zal het in het debat over die twee botsende visies gaan. Nou, dat is interessant. Want we hebben toch geleerd de afgelopen maanden... dat uh, de schuldencrisis ook niet vanzelf ontstaan is. Namelijk dat er te veel geld uitgegeven is door overheden... om aan een groei vast te houden die niet realistisch was. Waarom grijpt u dan toch weer naar dat middel? En omdat je nu ziet, juist die afgelopen anderhalf jaar... met die bezuinigingsagenda, die inderdaad niet alleen in Nederland... maar ook in landen om ons heen is uitgevoerd... een eenzijdige bezuinigingsagenda... heeft Europa bijna letterlijk aan de rand van de afgrond gebracht. Afgelopen uh, avond hebben de Europese leiders dan ook gediscussieerd... over een andere strategie. Daar zijn ze niet uitgekomen. Dat snap ik wel, met veertien rechtse regeringsleiders... die eigenlijk niets liever willen dan doorbezuinigen. Mm. Maar in Europa dringt langzaam maar zeker het besef door... Dat je op een andere manier uit deze crisis moet komen. Ja, niet moet alleen we... door bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Uh -huh. Maar ook door investeringen daarmee in balans te brengen. Ervoor te zorgen dat mensen weer het perspectief krijgen. In Zuid-Europa is op dit moment de jeugdwerkeloosheid 50 procent. Ja, dat is heel vervelend inderdaad. Maar het ik, ik nou, bedoel... is wel iets meer dan heel vervelend. Ja, maar wat ik bedoel is, moeten we het misschien niet met z'n allen accepteren, ook in Europa, dat we niet zo hard kunnen groeien. Dat we wat armer worden. Nee, we worden niet armer. En we kunnen nog steeds groeien. Nee, Europa moet zichzelf niet in de put praten. We zijn een ongelooflijk welvarend en sterk continent. We kunnen dingen maken. Wij kunnen concurreren op het beste onderwijs. Op bijvoorbeeld grote arbeidsrust en niet elke keer stakingen. Op een goede infrastructuur. Daar kunnen de Chinezen en andere landen nog steeds niet op concurreren. Europa heeft die kracht, maar die moeten we wel durven aanspreken. Daar is een overheid voor nodig die de begroting op orde brengt. Maar die ook blijft kijken naar waar mogelijkheden liggen om een land te laten groeien... of om okay. een werelddeel te laten groeien. En ik verwijt Rutte, en volgens mij met recht en reden... en met de cijfers in de hand, dat hij dat de afgelopen anderhalf jaar niet heeft gedaan. Helder, we gaan het horen vanmiddag. Diederik Samson van de, P van de A, dank u wel. De huurders van Vestia zijn boos over het wanbeleid bij de woningcorporatie... en daar worden zij de dupe van, vinden ze. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerrit. Er staat nog 120 kilometer file. Het blijft nog een lang druk op de weg, vooral rond Amsterdam. Daar heeft de verkeer last van de nasleep van een ongeluk op de ring van Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat voor knoopend Bad Dorp een lange file van 12 kilometer. En op de ring van Amsterdam de A10 Noord en Oost richting Den Haag tussen Kadoelen en knoopend Amstel 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over negen. Wij gaan nog een keer naar Egypte, want de tweede dag van de presidentsverkiezingen is aan de hand in Egypte. Ook vandaag kunnen Egyptenaren nog een stem uitbrengen op een van de twaalf kandidaten. Als geen van de kandidaten meerderheid krijgt, volgt op 16 en 17 juni een tweede ronde. Correspondent Sander van Hoorn staat nog altijd in Cairo. Sander, eh, vandaag de tweede dag van de verkiezingen. Laten we eens even terugkijken op gisteren. Hoe is die eerste stemdag verlopen wat jou betreft? Uh, vooral heel druk. Uh, de uh, rijen bij de stembureaus nu, die vallen eigenlijk wel mee... voor zover ik het kan inschatten, maar gisteren bijvoorbeeld... Uh, lange rijen tot ver na achter toen de stembureaus dichtgingen. Mensen die gewoon echt nog wilden stemmen. En dat deed weer een beetje terugdrenken aan die uh, parlementsverkiezingen... die ook zo populair waren. De Meeste mensen denken dat de opkomst nu nog groter wordt. Want die stembureaus die zijn gisteren gewoon langer open moeten blijven... om die rijen weg te werken. En nou ja, nu nogmaals is het uh, wat rustiger... maar dat zal in de loop van de dag wel weer toenemen, denk ik... Men mensen ze willen gewoon echt hun stem uitbrengen. Hun president kiezen voor het eerst sinds Mubarak. Ja, zander, we hoorden het in die uh, verslagen van gisteren ook. echt en Groot enthousiasme toch bij de mensen. Dat ze mogen stemmen, vrij mogen stemmen. Ja. En welke naam hoor je dan vooral? Ja, weet je, um, je hoort alle namen eigenlijk wel voorbij komen. Uh, Ahmed Shafik, dat is eentje waar ik verbaasd over was. Dat is een uh, oud-generaal. Ja. Um, dus iemand van het leger. Hij was uh, premier, notabene... toen uh, de demonstraties op het uh, Trageerplein in volle gang waren. Hij was premier toen, je kunt je dat moment ongetwijfeld herinneren... die kamelen het plein werden opgestuurd. Uh -huh. en dus je zou zeggen, dat is echt iemand van het oude regime. Uh, Velul wordt dat hier genoemd. Nou, ja, zo zien mensen dat ook wel. Maar dat oude regime is voor heel veel mensen toch ook uh, uh, synoniem met stabiliteit. Met een periode dat het economisch nog een stuk minder slecht ging uh, dan nu. Uh, dat is synoniem met de tijd van de sterke mannen. Ja, dat is toch iets waar mensen op terug en naar terug verlangen. Dus het zou mij niet verbazen als die kandidaat uh, sterk uit de bus komt... Uh, naast bijvoorbeeld een moslimbroederkandidaat... Uh, of een wat meer islamitische kandidaat. Maar uh, in alle eerlijkheid, uh, niemand weet het gewoon... omdat uh, uh, de opiniepeilingen, die, die, die zijn er niet... en die gaven een wisselend beeld, maar die zijn er niet uh, op de, na de eerste dag... Ja, het kan alle kanten nog op. Het maakt het wel heel spannend en mensen ja, ja. beseffen dat ook. Maar toch lijkt de populariteit van het moslimbroederschap wat af te nemen. Heeft dat dan te maken met, als ik jouw redenering volg, de economische situatie en de duidelijkheid die ze in Egypte willen? Absoluut. Kijk, de moslimbroeders die wonnen de parlementsverkiezingen, behaalden daar echt de, de grootste deel van het parlement. En uh, mensen gingen kijken, wat, wat kunnen jullie voor ons betekenen? En, in alle redelijkheid kan je van het parlement ook geen wonderen verwachten... want het leger is nog altijd aan de macht. Maar ja, dat is toch een beetje wat er gebeurde bij mensen. En er is onvoldoende gebeurd. En mensen zijn teleurgesteld in die moslimbroeders. En dus ook in hun presidentskandidaat. Maar vergis je niet hoor, de moslimbroederschap heeft een ijzersterke organisatie. Dus ik denk dat ze toch nog wel heel veel van hun leden hebben kunnen mobiliseren... om op die kandidaat te stemmen. Dan horen we van jou later vandaag, Sander... hoe de tweede dag van de presidentsverkiezingen uh, is gelopen in Egypte. Sander van Hoorn vanuit Cairo, Dankjewel. dank je wel. Het is tien voor half tien. China en Europa ruzien over nieuwe milieumaatregelen voor de luchtvaart. Europa gaat namelijk alle maatschappijen die van en naar Europa vliegen... extra belasten voor CO2-uitstoot. China is boos. Hij heeft de economische strafmaatregelen al genomen. KLM-topman Pieter Elbers is nu in China om daarover te praten. Volgens hem snijdt Europa hier zichzelf behoorlijk in de vingers. Meneer Elbers, operationeel directeur van de KLM. ETS, moeilijk woord. Hoe werkt het ongeveer? ETS is een soort bankrekeningssysteem voor CO2-emissies... waarbij maatschappijen moeten bijhouden hoeveel ze in het verleden gebruikt hebben en er een besparingssysteem uh, naar voren ligt... en over alles wat er meer verbruikt wordt, uh, betaald moet worden. Wat betekent dat voor de Nederlandse passagier? Hij moet gewoon meer voor zijn ticket gaan betalen... en ja, noem het een soort milieutaks? Ja, het betekent in ieder geval dat deze kosten... die in de tientallen miljoenen lopen... Uh, uiteindelijk doorbelast zullen worden in tickets. En dat is natuurlijk erg vervelend voor onze passagiers. Waar moeten we dan ongeveer aan denken? Wat voor bedragen? In de beginfase zijn deze bedragen nog relatief laag. Ongeveer 3 euro voor een uh, ticket binnen Europa en ongeveer 20 euro voor een uh, ticket in het uh, intercontinentale netwerk. Maar na verloop van tijd gaan deze kosten en daarmee dus deze toeslagen omhoog. Nou zegt China, uh, dat is allemaal fijn, ETS, uh, milieutaks in Europa. Maar daar doen wij niet aan mee. Sterker nog, China heeft zijn eigen Chinese luchtvaartmaatschappijen verboden om hier aan mee te doen. Nou, dat is inderdaad een, een probleem voor Europa. China heeft gezegd dat een eenzijdig uh, aangekondigd Europees systeem niet een mondiale toepassing kan hebben. En de Chinese overheid zegt nadrukkelijk, wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid om uiteindelijk die CO2 uitstoot terug te dringen. En dit systeem is niet het systeem om dat te bevorderen. Is dat niet een beetje flauw van de Chinezen? Nee, daarmee onttrekt China zich niet aan haar verantwoordelijkheid... om die CO2-uitstoot terug te dringen. Ze wil het alleen op een andere manier doen. We hebben een partnerschap met onze vrienden in China. Ja, u heeft een partnerschap met China Southern, een grote Chinese maatschappij. Ja, daar, daar staat u dan een beetje met uw partnerschap. Zij willen iets heel anders dan jullie willen. Tussen ons bestaat er geen enkel verschil van inzicht wat wij willen. Wij willen beide die CO2 terugdringen en wij willen beide op een verantwoordelijke manier omgaan met deze planeet. Waar het risico in zit, is dat de Chinese overheid haar maatschappij heeft opgedragen om deze regels niet na te leven. En dat we uiteindelijk zien dat Europa daarmee slechter af zal worden. Want dat maatschappijen, Chinese maatschappijen, Europa zullen gaan meiden. Ja, want is dat waar China mee dreigt? We gaan gewoon niet meer op Europa vliegen? Nou, China dreigt met nog veel meer. En het is eigenlijk meer dan alleen dreigen. In maart hebben de Chinese autoriteiten bestellingen bij Airbus de waarde van 12 miljard dollar... Uh, voorlopig uitgesteld. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat voor de Europese werkgelegenheid... het uitstellen van dat soort mega-orders enorme risico's met zich meedraagt. Op het moment dat de Chinese luchtvaartmaatschappij ervoor kiezen... om hun passagiers naar Istanbul te brengen... en dan verder in Europa omvliegen... en niet meer bijvoorbeeld naar Amsterdam... dan heeft dat ook negatieve impact. Dus de bedreigingen zijn eigenlijk de hele industrie. En uiteindelijk zie je daarmee ook... dat bijvoorbeeld het vestigingsklimaat in Nederland... het steek wordt... Ja, Amsterdam is een fantastische plaats voor Chinese bedrijven om zich te vestigen. Op het moment dat er een decreet van de Chinese overheid komt... om West-Europa of de EU maar even wat te mijden... dan gaat ons dat als land, als Nederland, uitermate negatieve invloeden. Het klinkt mij een beetje in de oren alsof u het liefst eigenlijk ook die ETS niet heeft. Zoals het er nu ligt voldoet het niet aan de doelstellingen die we voor ogen hebben. Wij willen graag een systeem wat A aan de beoogde doelstelling voldoet, namelijk het terugdringen van die CO2-uitstoot... en daarin investeert. En B, dat op een mondiale wijze, dus dat we een level playing field hebben... wordt toegepast en wordt geïmplementeerd. En aan beide doelstellingen eh, wordt in de huidige methodiek niet voldaan. Al dus KLM, topman Pieter Elberts en correspondent Wouter Zwart sprak met hem. Het is zes minuten voor half tien u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Huurders van Vestia vinden dat zij opdraaien... voor de financiële problemen bij de woningcorporatie. Dat hebben ze geschreven in een brief aan het bestuur van Vestia. En we hebben nu contact met Peter Snijders... lid van de landelijke huurdersraad van Vestia. Meneer Snijders, goedemorgen. Goedemorgen. De huurders draaien op voor die problemen bij Vestia, zegt u. Ook in de brief. Hoe merkt u dat als huurders? Uh, voor huurders zijn dat een aantal zaken waardoor zij dat merken... Bijvoorbeeld een renovatiestop. Iemand die in een verouderd huis woont, zonder centrale verwarming, hoeft er voorlopig niet op te rekenen dat hij de nodige renovatie van zijn huis krijgt. Mm -hmm. uh, er zijn hogere huren voor nieuwe huurders. En Westia heeft bijvoorbeeld ook geen geld meer voor investeringen in wijken in bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid. Achterstandswijken waar ontzettend hard aan de leefbaarheid gewerkt moet worden. Maar Vestia kan dat voorlopig niet meer. Ja. Meneer Snijders, u zegt uh, zo'n renovatie van zo'n uithuis zit er niet meer in. Uh, weet u dat of vermoedt u dat? Uh, dat weten we, omdat Vestia wordt afgekondigd... dat het alleen nog met het regulier onderhoud doorgaat. En niet meer met woningen uh, uh, ja, eigenlijk moderniseren naar de moderne eisen. Ja. Nou, ik vraag het omdat Vestia heeft beloofd... dat ze de schade niet zouden afwenden op de huurders. Die belofte houden ze niet, denkt u? Uh, wij denken dat ze daarmee uh, die belofte hebben geschonden. Oké, okay, nou dan heeft u volgens mij een simpel middel in handen, meneer Snijders. Namelijk om een huurverlaging vragen. Of in ieder geval de huurverhoging bestrijden. Um, nou, dat is lastig, omdat als een huis bepaald een bepaald aantal punten heeft, gebaseerd uh -huh. op uh, de woning, dan is de huurprijs daaraan gekoppeld. En in het verleden gebeurt het nog wel dat als een huis gemoderniseerd werd, dat zitten de bewoners dan een beperkte huurverhoging kregen en uh -huh. niet de volledige. Um, maar de huur die zij betalen is vaak toch nog wel wat zij, uh, waar zij. Uh, uh, wat, wat volgens de wet mag. Dat mag omdat het niet de maxim, boven de maximale huur komt. Hmm. Wat wilt u wel Want, van Vestia? Uh, wij willen graag dat zij gaan kijken hoe ze de dienstverlening voor de huurders wel degelijk op peil kunnen houden. En uh, daarbij is het natuurlijk ook van belang dat er uh, goed wordt gekeken hoe ze uh, de organisatie weer op orde gaan brengen. En nu worden er heel veel structurele maatregelen genomen, structurele bezuinigingen. Terwijl men eigenlijk vooral een eenmalig probleem heeft. Eenmalig zitten we met een grote negatieve derivatenpositie. Die moet opgelost worden. En allerlei structurele maatregelen die over nu en langzamerhand over tien jaar steeds meer geld gaan bezuinigen. Uh, dat is uh, helemaal niet nodig. Hoe wow, zou u dat probleem op willen lossen dan? Dat eenmalige dat probleem? We moeten met de banken gaan praten hoe men zo snel mogelijk van die derivaten af kan komen. Maar allerlei bezuinigingen die nu nog niet zoveel opleveren en over de komende tien jaar steeds verder op gaan tellen. Uh, de derivaten moeten nu moet dat probleem opgelost worden, niet over tien jaar. Goed. Peter Snijders, lid van de landelijke huurdersraad Vestia, dank u wel. Gaan we nog naar Rotterdam, daar is Mino Remmers al de hele ochtend. Hij heeft het over metaal, met name koper, zeer geliefd bij de dieven. is nu bij een metaalhandelaar. Uh, Maino, de conclusie is eigenlijk wel dat het in Nederland veel te makkelijk is om uh, metaal uh, te stelen. En het dan ook nog in te leveren bij zo'n handelaar. Ja, ik hoorde hier net van Harm Janssen van het recyclingbedrijf... waar we zijn in uh, Rotterdam, dat bijvoorbeeld Frankrijk een limiet heeft. Daar kun je eigenlijk helemaal niks in leveren. Hè? Dat, dat, alleen per bank wordt je betaald. Ja, dat wordt alleen uh, per bank gedaan. België, Duitsland? Er zijn restricties aan, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval is het uh, niet zo uh, makkelijk als uh, in Nederland. Het probleem is, Lara Marcel, dat ik niet eens alles kan vertellen... van wat ik zie. Simpelweg, omdat die informatie... ...zou leiden tot nog weer meer diefstal. Er liggen hier bijvoorbeeld bepaalde hoeveelheden van een bepaald metaal. Ik heb gezien wat het zo ongeveer waard is. Het zou mensen alleen maar op dit reden sterker nog. U hebt heel veel moeten investeren om de bedrijfsterrein te beveiligen ook, hè? Schrikdraad, camera's. Ja, klopt. Het is een grote investeringspost geweest uh, van tonnen... ...om, uh, alles te, uh, om het uh, een materiaal te kunnen beschermen. Want er ligt hier bijvoorbeeld een stapel koper. Nou ja, als het weggaat, dat, dat is voor tien 10.000 euro's. Ja, klopt. Het zijn grote bedragen waar het over gaat. Hier is een loket. En daar pleit u eigenlijk voor. Want Harm Jans is een enthousiast verteller. Want hij vindt het vervelend. Al dit kopergesteel van Simon Karmichelt. Die van zijn sokkel is gesneden. Tot uh, het, to het, het, het, het haantje van de toren. Uh, het kleeft aan recyclebedrijven vast. U, vindt, u bent helemaal niet blij mee. Het zorgt voor een vervelend imago. Ja, klopt. Ja. Het is, uh, je vecht uh, als brandstegen een vervelend imago. En dat is uh, sowieso al uh, vervelend. En dus legt u uit hoe het hier gaat. Een bonnetje komt binnen. Dat gaat hierheen. Ja, de wagen komt binnen op de brug. Die wordt gewogen. Uh, kwaliteit wordt. Uh, hij keept het materiaal. De kwaliteit wordt vastgesteld. Uh, de wagen wordt teruggewogen. Dus dan weten we hoeveel die gelost heeft. Het nummerbord staat erbij. Het nummerbord staat erbij. Er wordt niks contant afgerekend. Nee. En uh, dan gaat. Uh, nou, aan de hand van die documenten wordt er een uh, factuur gemaakt. En wordt er betaald over de bank. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die hier iets aankomen. die het zelf hebben ingekocht. Ja, waar kwam het vandaan? Ja, dat is natuurlijk iets wat wij ook niet uh, kunnen zien en voorkomen. Het nee, dus top, topstuk wat we net hebben gezien was een hoofd van koningin Juliana. Ja, klopt, ja. Van Messing, Ja. waarvan u zegt ja. Ja, dat zou een, een ding kunnen zijn, ja. Je kan het heel mooi vinden of heel lelijk dat je zegt ik gooi het weg. Klopt. Dat zou ik denken nou. Ja. ja, nee, mee eens. Of is het gejat? Ja, dat is ook nog een reële mogelijkheid, dat weten we niet. Wanneer wordt Nederland wakker en gaan ze er iets aan doen en wordt dit gewoon alleen nog maar per bank af te rekenen? Ik ben bang dat er uh, dan hele grote dingen is moeten gebeuren uh, die veiligheid van mensen in uh, geding brengt en dat dan de overheid pas wakker wordt. Ja. Bijvoorbeeld bij zo'n hoogspanningshuisje waar we vanochtend waren. Hartstikke spannend voor kinderen om erin te klimmen als de deuren openstaan met alle gevolgen van die. Ja, dat is uh, denk ik. Maar het is heel erg triest dat dat moet gebeuren eerst voordat er adequate maatregelen genomen worden. En zo was dat de wereld die koperdieftal heet. Benieuwd wat het volgende kunstwerk is wat eraan moet geloven. Zelfs grafstenen zijn niet meer veilig. Het is bij de varkens af, hoorde ik ze hier net zeggen op het recyclingbedrijf. mijn Remmers tekende dat allemaal op de coöperatiefstal. Ook de metaalhandel, Bonavide Metaalhandel, zit ermee in de maag. Het is half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Uh, morgen zijn we er weer. Dan is u nog een hele fijne dag. Ook bij Sven Kokkemans. Sven, goedemorgen. Wat heb jij in jou? Dag uitzien? Lara, goeiemorgen. Diederik Samsom is verliefd op Emiel Roemer. En die liefdesverklaring <laughs> die is in goede aarde gevallen bij de SP. Maar er is toch één verschil van mening dat nauwelijks zo verbrugbaar lijkt. En dat is Europa. De vraag is hoe gaan ze daaruit komen? En ik vraag het zo aan Emiel Roemer. En als er straks belasting wordt gegeven op de reiskostenvergoeding, woonwerkverkeer, werkverkeer, zal dat leiden tot uh, hoge administratiekosten, rechtszaken, een tekort aan man voor de inspectie. Kortom, een totale chaos, zeggen ze bij Ernst en Jong. Dat en meer zometeen. Bij de Cairo in Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De GGD Nederland wil dat drank niet meer wordt verkocht in de supermarkt. En ook pleit de organisatie voor een minimumprijs voor alcohol. Volgens de GGD blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat door ruime beschikbaarheid en een lage prijs mensen meer gaan drinken. Ook wil GGD Nederland dat de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd. Vakbond CNV Onderwijs wil dat er een proef komt... om het aantal zittenblijvers op middelbare scholen te verminderen. Elk jaar blijft ongeveer 5% van de leerlingen zitten. Volgens CNV Onderwijs kost dat de overheid bijna 350 miljoen euro per jaar. Scholen die meedoen aan een proef laten leerlingen niet meer dubleren. Ze geven slechte leerlingen meer begeleiding. De Olympische Spelen van 2020 worden gehouden in Istanbul, Madrid of Tokio. Doha in het golfstaatje Qatar en de Azerbeidjaanse hoofdstad Baku zijn afgevallen. Zo heeft het IOC bekendgemaakt. Over ruim twee jaar in september 2014 besluit het IOC waar de Spelen van 2020 worden gehouden. Dus Istanbul, Madrid of Tokio. En dan heeft zojuist het CBS de laatste werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Het gaat om het cijfer over de maand april. Economieredacteur André Meijnema. André, hoeveel mensen zitten er zonder werk en staan er ingeschreven als werkzoekend? Nou, weer meer mensen zonder werk is op zoek dus naar een baan dan een maand geleden. Er zijn 24.000 werklozen bijgekomen. En de teller staat nu op 489.000 mensen die ingeschreven staan als werkzoekend. En dat is 6,2 van de beroepsbevolking. En daarvan hebben 292.000 mensen een WW-uitkering. De werkloosheid is dus opnieuw weer flink aan het stijgen. Vorige maand uh, ging het nog maar met 2.000 omhoog. In de maand februari zelfs even omlaag. Maar nu dus met 24.000 toegenomen. Loopt gestaag op, houdt dus ook gelijke pas... en tredt met de recessie en de moeizaam draaiende economie. En dus dat betekent dat uh, het alleen maar lastig wordt... voor mensen die nu zeg maar, uh, op zoek zijn naar werk... Uh, om een baan te vinden in een economie die uh, vierkant draait. om zo te zeggen. André Meijnerman was dat. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat nog 90 kilometer file in totaal. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Maarsen 6 kilometer. Daar is een bus gestrand, de rechterrijstrook is dicht. Op de A7 richting Amsterdam voor Dam 6 kilometer. De A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 5. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijken, knooppunt Badhoevedorp 14 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond te file van 2 kilometer. Daar ligt olie op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Liefdesverklaring P van de A valt goed bij de SP. Belasting op woon-werkverkeer zal toch tot chaos leiden. Amerikaanse werkgevers starten een rechtszaak tegen verplichte ziektekostenverzekering. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 4 over half 10. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Den Haag. Op een braakliggend stuk grond aan het buitenom in Den Haag, waar ooit misschien eens de droom van Erik Verwaaien verwezenlijkt gaat worden. Een appartementencomplex voor homo's. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Europé-vandaar-leider Diederik Samsom breken er prachtige tijden aan. Hij wordt premier van Nederland en beschouwt de SP als prima regeringspartner... zegt hij in Weekblad Elsevier deze week. Eens kijk hoe die liefdesverklaring van Samsom is aangekomen bij de SP. Emiel Roemer, de leider van die partij, keurig in pak en das vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, Ui helemaal. De, ja, vlinders in uw buik al. <tie> <tie> nou, dat valt gelukkig door mee. Ja, oh, ja? Nou ja, kijk, euh, laten we eerst maar eens even kijken wat de verkiezingen gaan, uh, gaan uithalen. ja. Maar, uh, Nee, kijk, die, dat, uh, dat die opmerking van Samson is zeker goed gevallen. Ik vind het ook een hele wijze opmerking eh, om eh, na twee jaar toch wel het behoorlijk rechtskabinet te hebben gehad. Dat partijen die aan de linkerzijde staan, ja. veel mogelijk proberen samen op te trekken. Ja, dus u vindt daar het een uitstekend het kan... idee dat hij in het torentje wil gaan zitten? Oh, dat heb ik niet gezegd. Ik heb het over oh, samenwerken. Ja, weet, maar dat is logisch. Ik denk dat iedere partijleider van welke partij dan ook uh, een, een streef heeft om als grootste te eindigen na de verkiezingen. Ja, ik wou, dus... u nog, ik wou u nog vragen, want u zit daar inderdaad keurig in, pak en das, zie ik op, via de webcam. U kunt meekijken trouwens, via radio 1.nl, dames en heren. Vindt u dat iemand zonder das in de kan zitten. Ja, ja, ja, als het daarbij blijft. Goed, even naar de inhoud van die liefdesverklaring. Hij zegt, de SP heeft inmiddels op het lokale niveau... voldoende bestuurlijke ervaring om inmiddels te kunnen aanschuiven. Ik parafraseer, maar daar komt het wel op neer. Is dat niet een beetje denigrerende en auterne opmerking... voor een partij die lager staat in de peilingen dan nu? Ja, kijk, daarom zei ik ook laten kiezen maar eens eerst uh, spreken. Kijk, we hebben in het verleden natuurlijk vaker in, uh, in tijden voor uh, verkiezingen gehad... dat partijen een beetje tegen elkaar liggen te scherken. En uh, vervolgens moet je wel kijken of dat ze dat na de verkiezingen ook gaan doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, zo duidelijk als de Partij van de Arbeid dat dit keer gezegd heeft... hebben ze dat in het verleden nooit gedaan. Ja, dus daarom ben ik er blij mee. De Partij van de Arbeid ziet weinig in samenwerking met D66 en GroenLinks oh. vanwege dat lenteakkoord... Geldt dat ook voor u? Nou kijk, Voor verkiezingen moet je volgens mij heel voorzichtig zijn... met zeggen wat je allemaal uh, niet wil. Waarom? Waar hij natuurlijk gelijk in heeft. Uh, als het gaat over uh, dat je met, met partijen niet zou kunnen werken. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Dat doe ik ook uh, niet. Maar wat je, uh, waar hij natuurlijk gelijk in heeft... is dat het lent voor een heel groot deel... een, een voortzetting lijkt op wat het uh, katshuisakkoord heeft uh, gedaan. Dus ik ja. kan me die opmerking van Samson wel heel goed voorstellen. Maar goed, met z'n tweeën gaan regeren... daar wijzen de peilingen niet op dat dat getalsmatig kan. Uh, uh, daar heeft en daarom zei ik ook, je moet heel voorzichtig zijn. Uiteindelijk zul je toch met een, met een meerderheid de regering moeten gaan vormen. En dat geldt ja. voor iedere partij. Ja, met welke partijen zou u dan een meerderheid willen gaan vormen? Nou ja, de vorige keer in 2010 heb ik geopperd voor een centrum-linkse coalitie. En dat was dus met de Partij van Arbeid, GroenLinks, CDA en SP. En het is natuurlijk weer afwachten wat het na de verkiezingen gaat doen. En dan wordt het allemaal toch getellen hoe je met een, wat mij betreft, een zo stabiel, dus een zo groot mogelijke, coalitie kunt gaan komen. Waarom zegt u niet van tevoren, uh, voordat we naar de stembus gaan... dit is mijn inzet, deze coalitie, daar wil ik het land mee gaan regeren? Nou, volgens mij heb ik dat net ongeveer gedaan. Ja, uh, dus, maar dan wel met GroenLinks en het CDA? Nou ja, dat lijkt mij uh, partijen die natuurlijk op een aantal terreinen het dichtst bij je staan. Het is natuurlijk veel logischer dat ik dit noem dan dat ik zeg van... ik ga nu met de SGP of met, uh, met de VVD. Ja, dus... Uh, dus, dus het is logisch dat je dat als eerste keus hebt. Ja. Maar je moet uh, altijd realiseren dat de kiezer aan zet is... en dat de uitslag van een verkiezing uh, zomaar kan zijn... Ja. dat je naar andere combinaties moet gaan zoeken. En dan is dat uh, heel logisch en dan moet dat ook kunnen. En dan moet je als partij bereid toe zijn en dat zijn wij. Maar het uitgangspunt is, en ik citeer even, Emiel Rommer dubbele punt. Ik ga de verkiezingen in met als uitgangspunt een kabinet van... Uh, SP, Partij van de Arbeid, CDA nou, zet en Nou zet hij iets te zwaar aan. Ik kan me nou dan, zo uh, zei u het net wel. Ja dat dat een, een logische eerste stap zou zijn om na te kijken. Maar je ergens uh, uh, ingaan dat doe je door je eigen partij zo groot mogelijk te maken. En ja. daarna te kijken wat de meest logische uh, uh, combinatie zou kunnen zijn. Ja. En, en de PVV? Nou ja, die PVV die heeft de afgelopen twee jaar bewezen dat zij op sociaal-economisch terrein alles hebben ingeleverd. Ze hebben, we hebben er drie keer een rapport uh, over gemaakt. Ja. Ze hebben met alle forse bezuinigingen op dat terrein overal mee ingestemd. Uh, dus dat is een hele lastige. En uh, de allergrootste bezwaar is natuurlijk uh, dat zij tot uh, bijna discriminerend toe mensen uh, schofferen en uh, overeenkam scheren. Ja, dus, de, dat... dus de PVV is uitgesloten, hoewel programmapunten op veel uh, terreinen overeenkomen tussen u bij de partijen. Nou, die, uh, dat overeenkomen, dat maakt me niet zoveel uit wat mensen opschrijven. Het me, maakt me veel meer uit wat ze doen. En de afgelopen twee jaar hebben, heeft de PVV bewezen dat ze gewoon een verlengstuk van de VVD zijn. Dus wat dat betreft staan ze ver van ons af. Nou, ze hebben volgens mij gebroken met de VVD. Ja, maar ze hebben de twee jaar lang wel uh, al die maatschappelijke uh, vreselijke voorstellen... hebben ze wel allemaal massaal gesteund. Als het gaat over forse bezuinigingen in de WSW, hebben ze dat ja. gewoon gesteund. Als het gaat over... Uh, bezuinigingen erbij de gewoon fors gesteund. Uh, ze hebben dus al die terreinen waar ze van tevoren zeiden... dat ze zich daar sterk voor maakten, dat hebben ze allemaal niet gedaan. Dus, ja. Ja, dan, met uh, andere woorden, u sluit de PVV eigenlijk uit? Ja, daar komt het wel op neer. Ja, goed. Um, nou uh, is het natuurlijk de vraag... hoe u dan, uh, als u met de Partij van de Arbeid gaat samenwerken... de kloof gaat overbruggen in het Euro Europa-dossier. Want uh, de Partij van de Arbeid heeft het, uh, dat, dat noodfonds gesteund. De PVV um, niet, u niet... Uh, minister De Jager vindt dat u paniek paniekzaait over dat noodfonds, met name de PVV. Maar goed, u hebt eigenlijk hetzelfde standpunt in dat uh, dossier. Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk tussen alle partijen zijn er op uh, wezenlijke uh, onderdelen zijn er verschillen. En uh, uh, dan zul je na de verkiezingen zul je met elkaar aan tafel moeten... om daar te gaan over, uh, onderhandelen en te kijken hoe je daaruit gaat komen. Dat ga je natuurlijk nooit voor de verkiezingen doen. Je gaat niet je onderhandelingspositie weggeven voor de verkiezingen. Nee. Maar dat er op een aantal relevante punten dat daar een meningsverschil is... Uh, dat geldt voor iedere partij. Maar, dus ik heb, jawel, okay, maar, maar ik heb Ronald Plasterk, de financieel woordvoerder, uh, in, de, in het debat gezien. En die ja. zei het is volkomen onverantwoord om dit noodfonds nu niet te steunen. Ja, dus dan die... bent u dus volkomen... Onverantwoord. Ja, dat zeiden ze twee jaar geleden tegen mij ook... toen ik zei dat we eerder moesten beginnen met schuldsanering in Griekenland. Toen was ik verschrikkelijk onverantwoord. En nu moest je ze allemaal horen. Nu zeggen ze allemaal, waar we maar in juni 2010 begonnen met eerder saneren. Ja, dus dus, dus uh, moeten we eens even kijken wie er dan onverantwoord is. Als je nu 40 miljard... Uh, afgeeft aan het uh, Europees Noodfonds, terwijl je daar het laatste woord niet meer over hebt. En als je gezien hebt wat ze de afgelopen twee jaar met het, uh, met het toenmalige Noodfonds gedaan hebben: dat ze daar geen enkele Griek mee geholpen hebben, maar louter en alleen de banken, dan moet je toch even afvragen, uh, voordat je zo'n woorden spreekt, wie hier nu onverantwoord bezig is geweest. Want we zijn er in Griekenland geen haar beter op geworden de afgelopen tijd. Dus de Partij van de Arbeid is onverantwoord bezig? Nou ja, kijk, ik, ik, ik zal ook voorzichtig zijn met, met hele grote woorden, oh, maar dat het, het. Uh, dat het uh, de afgelopen periode uh, niet goed gegaan is in Europa. Dat hoef ik eh, niemand meer uit te leggen. En de grootste deel van de bevolking is daar ook hard grondig mee eens. Ja, maar is de Partij van de nou, Arbeid nou onverantwoordelijk bezig geweest? <laughs> het, eh, het Europees Noodfonds zo afsluiten zoals ze dat nu willen... dat vind ik onverantwoord. En dat geldt dus voor alle partijen die daar eh, nu voor willen stemmen. Ja. Dat wordt dan toch een beetje een ingewikkelde liefdesrelatie tussen u beiden, of niet? Ja, maar kijk, als je als partijen uh, exact dezelfde cultuur hebt, exact hetzelfde partijprogramma, dan kun je net zo goed één lijst maken. Dus het is goed dat er uh, wat te kiezen valt in, uh, in september. En mensen die weten ook uh, heel goed waar uh, partijen staan, op welke uh, onderwerpen partijen, hoe ze daarover denken. Dus ze hebben nu ook echt wat te kiezen. En dat is heel goed. En na de verkiezingen kijken hoe de nieuwe verhoudingen in de Kamer zijn. Ja. En dan gaan we er vol mee aan de slag. En wij zijn er klaar voor om er vol mee te doen. Goed, Samson zegt: ik ga het kabinet in als het kabinet. Mijn naam draagt, geldt dat ook voor Emile Roemer? U ja, dus? natuurlijk. Ja, maar dat, zult, dat geldt voor iedere partij, dan zul je de grootste moeten worden. Ja, nou ja, goed, u staat wel een kop in de peilingen met 29 zetels. Zeker, maar dat is maar één peiling die echt telt. En ik ga ervan uit dat het natuurlijk dan nog zo is. Maar er <lacht> moet wel voor geknokt worden. <lacht> goed. Nou ja, we zullen het zien. Uh, 12 Zeker. september zijn de verkiezingen. Intussen uh, is uh, de liefdesverklaring van de Partij van de Arbeid... op zichzelf in goede aarde gevallen met een paar mitsen en maren. Zeker weten. Emiel Roemer, leider van de SP. Ik dank u zeer vanuit Den Haag. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Joan Franca presenteert vanavond in Azerbeidzjan de finale van het uh, Songfestival. Uh, probeert vanavond die finale te bereiken. Stel dat dat lukt en ze wint zaterdag ook de finale. Wat levert dat de Nederlandse economie dan op? Conrad van Tichelen van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, die heeft het antwoord. Als Nederland wint en het evenement in Nederland gehouden wordt het jaar daarna... levert dat uiteraard direct het jaar daarna extra bezoekers en meer bestedingen op. De grote winst echter zit met name in de bekendheid van Nederland... die gecreëerd wordt door de media-aandacht... die het Songfestival heeft in al die Europese landen. Dus op het moment dat het uitgezonden wordt in Nederland... en er filmpjes gemaakt kunnen worden op mooie locaties in Nederland... Ja, dan zet je een positief beeld van je land uh, in die verschillende herkomstlanden. Als je kijkt uh, waar is het Songfestival heel populair... dat is het met name de Oost-Europese landen, uh, maar ook uh, Rusland bijvoorbeeld. En Rusland is een uh, doelgroepland uh, van ons... Dus uh, het zal uiteraard uh, positief uh, bijdragen aan de holland promotie in Rusland als wij het Songfestival kunnen organiseren in 2013. Aldus dus Konrad van Tichelen van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen voor uw vragen van vandaag. Terug nu naar Den Haag. En daar is Marcel Dekker. Dan zullen we eens even de trein oplopen. We blijven van een hek door op locatie. Volgt u mij maar. We lopen een grote zandbak in. Een bouwput, eigenlijk. Erik van Waaien, Hier had het moeten komen. Klopt, ja. En het is er nog niet. Nog niet. Komt wel. Ja, ja kan het nog? Wat mij betreft wel. Ja. Erik van Waaien is voorzitter van de COC in Den Haag. Uh, uw idee was het uh, een aantal jaren geleden alweer... Uh, om op deze plek een wooncomplex neer te zetten... met een bijzonder signatuur. Zo kan je toch wel zeggen, hè? Steekt dus van wal. Klopt inderdaad. Ik moet wel enige nuance aanbrengen... want ik ben geen voorzitter van COC Haaglanden. Voorzitter ad interim, geloof ik, hè, of niet? Ik was ad interim directeur van COC Haaglanden. Oké, okay, goed. Nou, stand corrected. Ja. Nu even vooral steken. Wat, uh, wat doen we hier? Wat zou hier moeten komen in de toekomst? Hier komt het meest uh, unieke wooncomplex... Uh, ik denk in de wereld, uh, bestemd uh, voor uh, de GLBT-gemeenschap. Uh, uh, uh, Waar staat dat voor? Homo's, lesbo's, biseksuelen, transgenders en iedereen die zich daar gelukkig bij voelt. Een uh, uniek wooncomplex, huur- en koopwoningen. Ja. Voor homo's en transgenders en voor de biseksuelen van deze wereld. Klopt. Ja, en waarom leek u dat zo'n goed idee eigenlijk? Uh, het beste antwoord is denk ik waarom niet. Uh, voor ieder ander uh, mens uh, is er ook een woonvorm. Of je nou homo bent of uh, gereformeerd, uh, katholiek. Uh, vrijzinnig. Uh, dus waarom niet voor homo's? 34 koopwoningen, 2 ton per stuk heb ik begrepen. Het uh, had hier zomaar kunnen staan. Maar zoals we al hebben vastgesteld, we kijken in de zandbak... en we zien nog helemaal niks. Wat is aan de hand... Uh, de ontwikkelaar ontwikkelaarstadion uh, gaat pas bouwen als uh, het overgrote deel... en is dus rond de 70% van de koopwoningen is verkocht. Uh, dus dan gaat het project pas daadwerkelijk van start. Uh, ik ben ervan overtuigd dat ze niet worden verkocht... omdat we op dit moment in een hele moeilijke periode zitten. Het is in een cris crisis tijd. Uh, dus ja, mensen krijgen moeilijk financiering. Dus daarom lopen de koopwoningen op dit moment slecht. Dat zou ik ook zeggen als ik u was, maar... Uh, als wij even de internetsites raadplegen en kijken naar de reacties op dit plan van u... om een homoflat neer te zetten, om het even heel oneerbiedig te zeggen... dan krijg je de reacties van hoe haalt hij het in zijn kop om met zo'n plan te komen? Homo's, biseksuelen bij elkaar zetten, dat is niet van deze tijd, meneer Van Waaien. Nee. Juist wel van deze tijd. Ik vind als mensen op deze manier reageren... dat ze zeggen dat uh, het niet verstandig is om deze mensen bij elkaar in één club te zetten... dan ga je 30, 40 jaar terug in de tijd... Iedereen moet kunnen wonen waar hij wil wonen. Um, en als je jezelf ondergronds uh, gaat bewegen... als je jezelf niet wil laten zien of niet kan laten zien... of dat je bang bent om jezelf te laten zien... Ik denk dat je dan verkeerd bezig bent. Um, wat... U zegt dat homo's dat heel graag willen. Blijkbaar. Misschien onterecht, misschien willen die ja. wel gewoon... zoals ik ook op die internetsites aantref. Eh, misschien willen die mensen wel gewoon tussen de andere mensen wonen. Ja, zou kunnen. Maar misschien ook niet. Ik kan me wel voorstellen dat homo's eh, of lesbo's of transgenders of biseksuelen dat wel graag willen. Omdat ze in een andere woonvorm. Die hebben vaak geen kleinkinderen. Die hebben uh, een andere sociale structuur. Uh, dus in bejaardenhuizen vallen die mensen heel vaak al binnen, binnen uh, tussen wal en schip. Omdat ze alleen zijn. Uh, juist door in zo'n woongroep te wonen, woon je met gelijkgestemden. Voel je je daardoor veiliger. Uh, en ben je op je plek. En kan je doorleven op de manier waarop je dat zelf al sinds jaren dag gewend bent plek aan het buitenom, nu staat er nog niets... dan is dat ook nog eens een keer heel dicht in de buurt van de Schilderswijk. De wijk van de Allochtonen, om het maar eens even heel bot te zeggen. Dat is nogal uitdagend, of niet? Ja, inderdaad. Uh, op de grens recht in het centrum van Den Haag... dus perfect, maar wel in de wijk met de meeste diversiteit... Nou, ik vind homoseksualiteit, biseksualiteit, dat is diversiteit. Dus ik denk dat dit juist een hele erge, mooie plek is. En ik maak mij absoluut geen zorgen uh, over, over allochtonen. Ik vind dat een... Uh, yeah, is... no, issue. no issue. Goed, deze laatste plek nu. Um, uh, kort antwoord graag, hoe groot is de kans nog dat het van, uh, uh, uh, ervan gaat komen? Ik geloof er nog steeds 100% in. En zolang de directie en de raad van commissarissen van Stadion geen nee hebben gegeven, ga ik ervan uit dat het komt. Dank u wel. Gaat gedaan. Marcel Lekker was dat vanuit Den Haag. Straks katholieke werkgevers verzetten zich tegen Obamacare. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1960. Je hey, bent de jongste. <laughs> Ja, deze dag, 18 mei dus. en Volgens mij is het 24 mei vandaag, maar goed, desalniettemin 1960. Verrast PTT-directeur Bast, een nietsvermoedende mevrouw. Ze is de miljoenste Nederlander met een telefoon De nu 94-jarige mevrouw Schoon werkte bij PTT-inlichtingen... en zag de opkomst van de telefoon van dichtbij. Het heette toen 008, informatie. Dus voor alle informatie van nummers en zo, daar kon je bij ons terecht... Die vroeg dan een telefoonnummer en dan moesten wij ze vriendelijk te, te woord staan. Nou, dat de klanten tevreden waren. u mevrouw Beugeling, uh, u spreekt met de directeur-generaal van PDT mevrouw. Uh, dit wordt een beetje een bijzonder gesprek, verwacht ik. En dan heb ik eigenlijk een verzoek aan u. Vindt u goed dat ik een paar mensen die hier om me heen staan even laat meeluisteren? Nou ja, je kon al zijn nummer niet vinden of zo, dat het een geheim nummer was. En daar kwam je ook niet achter. Ten tijde van mijn grootouders bijvoorbeeld, had bij ons in Almelo de familie ten kaarten telefoonnummer 1. Ik heb daarover nagedacht, maar dat betekent dat er destijds hooguit negen abonnees kunnen zijn geweest in Almelo. Ik heb het nagezocht en er dat er precies negen geweest te zijn. Die abonnees in Almelo waren... Allereerst was de familie Ten Kaarten, die had telefoonnummer 1. Scholten, had 2. Van Heek, had 3. Jannink, h 4. Schuttersveld, had 5. Bendien, had 6. Panja had 7. Nijhuis had een geheim telefoonnummer en Dijk is Haar 9. Ja, dan uh, hadden ze het bijvoorbeeld over de Azalea-straat. En dan denk je, waar hebben ze het nou over? Dat was van de Azalea-straat. Ja, allemaal van die moeilijke dingen. We hadden heel schrift. Met uh, vreemde uitspraken. Als iets een, een leuk was, dan schreef het schreven in het schrift. En daar de kon, de kon je echt met plezier naar, naar kijken. En naar een hele goede sfeer. We waren allemaal zo achter het fornuis weggeplukt, eigenlijk. En, dus allemaal de, en allemaal opgroeiende kinderen. Dus nou ja, het was gelijk een band. Ik ben nu 94, maar met mijn verjaardag krijg ik nog kaarten van oud-collega's. Ja, u bent de jongste. <lacht> nou ja, wij hadden, wij hadden thuis telefoon. Maar we wilden, ja, dat noemden ze dan een portiek met zes mensen. Maar de anderen hadden geen telefoon. Dus wij waren zo'n beetje de centrale post. Maar langzamerhand kregen ze allemaal telefoon. Hebt u lang moeten wachten op die aansluiting? Iedereen heeft nou een... Nou ja, telefoon is ook een ouderwets. Nou, dat is, daar ben ik te oud voor. Daar doe ik mijn best niet meer voor. Dat laat ik aan de jongelui over. Nu 94-jarige mevrouw Schoon. De miljoenste Nederlander met een telefoon aansluiting deze dag in 1960.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 The Love in the Spoonful, Summer in the City. En dat is het. Zeven minuten voor tien, dames en heren. U luistert naar de Cairo op Radio 1. We gaan naar de Verenigde Staten, want daar wordt het verzet tegen Obamacare, de verplichte ziektekostenverzekering van president Obama. Steeds groter. Nu stappen katholieke werkgevers naar de rechter om het stelsel tegen te houden. En met al die weerstand tegen Obamacare is de vraag: wordt Obama bij de verkiezingen het slachtoffer van zijn eigen wet? Michiel Vos, goeiemorgen. Goeiemorgen. Valt hij in zijn eigen mes? Nou, het lijkt er wel een beetje op. Het, het wordt steeds erger, zeg maar. Het zijn nu dus inderdaad rechtszaken. Niet alleen aangespannen door zomaar katholieke werkgevers, maar zelfs bisdommen. 13 van de 195 bisdommen in Amerika, samen met een aantal universiteiten, scholen, ziekenhuizen, allerlei katholieke instellingen, zijn naar de rechter gestapt. Die hebben gezegd, luister, we hebben onderhandeld met het Witte Huis. We hebben onderhandeld met het congres. Dat allemaal liep op niks uit. Nu zijn we uiteindelijk... Ten einde raad bijna zeg maar, bij de rechter uitgekomen om toch te voorkomen dat wij straks worden gedwongen om, om straks mee te werken aan anticonceptie bijvoorbeeld. Aan de pil, aan het betalen van de pil als werkgevers in onze verzekeringspolissen die onze werknemers in onze katholieke instituten afsluiten. Dat gaat in tegen, onze, hè, tegen ons geloof, tegen onze missie, zoals de bischoppen zeggen. Wij, wij doen daar niet aan mee, wij verlenen niet, uh, wij, wij zijn tegen anticonceptie. Uh, en dus kunnen wij niet door de overheid worden gedwongen... om dat soort dingen toch voor te schrijven, of in ieder geval te betalen. Dus het is de katholieke leraar, zal ik maar zeggen... die ze aanzet tot uh, een verzet tegen deze uh, ziektekostenverzekering. Want je zou kunnen zeggen... Uh, het is juist toch voor die mensen heel goed dat ze een ziektekostenverzekering hebben. Dan kunnen ze tenminste naar de dokter en naar het ziekenhuis als ze iets mankeren. Nee, ze willen best ziektekostenverzekering. Ze willen daar ook wel aan meewerken, maar ze willen een aantal uitzonderingen daarop. Ze willen niet zo ver gaan dat ze alles moeten dekken. Dus ook bijvoorbeeld de pil sterilisatie, de morning-after-pill... Willen, daar willen katholieke instituten, althans een deel van de katholieke instituten in Amerika, niet aan. Ja. Maar heeft Obama gezegd, als je een kerk bent, of een bisdom zelf... dan hoef je daar niet aan mee te werken. Maar als je een ziekenhuis bent... Of een, uh, een goede doelinstelling. Of een. Uh, nou ja, je, en noem maar op. Allerlei katholieke instellingen in Amerika. Universiteiten, scholen. Dan, moet je, dan kun je dat niet weigeren. Dan, ja. dan, ben je, dan moet je toch meewerken aan mijn ziektekostenverzekeringsplan. En dan moet je, dat, dan moet je die, uh, die kosten van werknemers bij jouw dienst moet je dekken. Ja. Dat is een mandaat. Maar goed, Obamacare was de Achilleshiel van zijn hele presidentschap. Dat was het belangrijkste wat hij wilde invoeren. Zal ik maar zeggen, wat Bill Clinton en Hillary Clinton in de tijd dat zij in het Witte Huis zaten niet is echt is gelukt. Dus uh, in hoeverre wordt dit nou een, spa, een stok in de spaken van zijn wielen... tijdens de presidentiële campagnevakantie, campagne, wou ik zeggen. Campagne. Nou, wat opvalt is dat het verzet steeds heviger wordt... en ook eigenlijk niet ophoudt. Het wordt de hele tijd door de democraten gezegd... van dat als deze wet uiteindelijk wordt uitgelegd aan mensen... en als die gaat werken... hij gaat dus trapsgewijs werken in de toekomst... stukje bij beetje dit jaar of volgend jaar, 2014 dan uh, scharen mensen zich uiteindelijk wel achter die wet. Maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus nu hebben we meerdere rechtszaken in meerdere federale rechtbanken. We hadden al een rechtszaak die ligt op dit moment bij de Hoge Raad... waarin de hele wet, zeg maar, min of meer moet worden weggeschoven volgens de klagers. Um, voor het idee dat je een als staat, als overheid... mensen niet kunt dwingen om een product af te nemen. Ja. Dus, dus met, andere woorden, met andere woorden, hij vecht voor zijn belangrijkste wet... en hij vecht voor zijn herverkiezing. Michiel Vos vanuit ja. Amerika, ik dank je zeer. Ja. Straks, dames en heren, belasting op woon- werkverkeer zal leiden tot chaos. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... bij de KRO hier op Radio 1. Blijf bij ons. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 KPN werkt voor ondernemers. Het ondernemerspakket internet en bellen. Al vanaf 30 euro per maand, ex-BTW. Dit is Radio 1.